de remen. Vrijwel alle kranten hebben afgelopen jaar lezers verloren. Uit cijfers van oplageinstituut Hoy blijkt dat de Telegraaf het hardst achteruit ging. De oplagen daalden met 6 De Volkskrant zag de oplagen dalen met 4 procent. TAD met 2 Verder ging het wat minder met onder meer Trouw, het financiële dagblad en de regionale kranten. NRC Handelsblad en NRC Next zijn de enige uitzonderingen. Die kranten kenden een lichte stijging wat betreft de oplagen. Nederlandse studenten studeren steeds vaker in België. Dit collegejaar zijn ruim 4500 Nederlanders voor hun studie uitgeweken naar België. Voor het NUFIC, een organisatie die zich bezighoudt met internationale samenwerking in het hoger onderwijs, is dat een stijging van 7% ten opzichte van het vorige studiejaar. Veel Nederlandse studenten wijken uit naar Vlaanderen omdat het niveau van onderwijs gelijk is, er minder woningnood is en er minder strenge toelatingseisen zijn. Ook is het collegegeld goedkoper. T66 wil af van het gratis trouwen. De partij wil dit afschaffen omdat gemeenten kosten maken en burgers daar dan ook voor moeten betalen. Voor de aanschaf van een paspoort of een ID-bewijs wordt ook gewoon betaald, stelt de D66-kamerlid Berndsen. Het gratis huwelijk stamt uit de tijd dat ongehuwd samenwonen niet geaccepteerd was. De wet uit 1879 is volledig achterhaald al dus Berndsen. Het gratis trouwen is inmiddels heel populair. Ongeveer een derde van de huwelijken wordt zo voltrokken, zegt D66. Iedere gemeente bepaalt zelf de tijden van het gratis huwelijk... en vaker staat op maandag of vroeg in de ochtend. In een dorp vlakbij Tel Aviv zijn een vader en zijn vijf kinderen vannacht omgekomen bij een brand. Alle kinderen waren jonger dan 12 jaar. De brand brak gisteravond uit in de woning van het gezin... Ooggetuigen spreken in Israëlische kranten van een nachtmerrie. De moeder van de kinderen was op het moment van de brand niet thuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dan het weer: het is zonnig, het wordt 12 graden op de wadden tot 18 graden in het zuiden van het land. Dit was het Enne. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In de randstad staat er nog file op de A4 de naag richting Amsterdam. Tussen Leiden en Zoeterwouderdorp 3 kilometer. En op de A10 de ring Noord van Amsterdam tussen Kadoelen en Knopend Koenplein 2 kilometer.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 Doe Bandy, de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gamofoon platen van schellak en Viniel draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand hebben doorstaan. De klanken van weleer. en met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Mijn man had voor een bak Pietro's als een vrienden meegenomen op een uur dat een fatsoenlijk mens al lang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel ze zaten mappen te tellen, maar toen kwam, begonnen ze te kloppen. koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens, wie lust er een kop? nee, dus jij, koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knapt de mens daar vanop, je kan heel lang leven en blijft ook gezond, als je mij nooit op de koffie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 toen zei mijn man: Maar zou ons nog een tweede bakje goed smaken? Ze riepen: He ja! En toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Jongens, wie is er een koffie? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat op de mens daarvan om? Je kan heel lang leven.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 ik heb maling al gehad, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een beestje met een meisje in de maanestijn. Ik heb maling al gehad, ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat. je geen geld, dat komt ook wel weer goed Je gaat naar de fiscus met een vrolijke soet De ambtenaar zegt, oh betaal je weer niet Dan zingen we samen dit lied Het maling aan geld, om gelukkig te zijn Ik zing graag een wijsje mee." We En we naar het auto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 Voor ons nederig venster staan En het strand waar ik schelpen gaarde Flanzen bij het licht der maan Ik hoor mijn moeders zoet vermanen Als ze mij in het bedje liet.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 Ik later mocht ervaren, levensdroefheid, levensvooi. Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn jeugd. En mijn laatste wens zal wezen. Kalm Het moede daar rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Het moede daar rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij de Stop Paul, oh, bye bye love, fabelieflijk heet, lieflijkheid oh bitter heet. Ik voel me moe en loop om. Vaar,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 Een duppie is een bijsie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een riksdaler heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 een piek en geldje, maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak, poen, poen, poen, poen, de een zegt geld, andere money, maar wij zeggen poem,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 En daarvoor horen u de Vrouwajos met Bye Bye Love. Misschien zeg ik het verkeerd op mijn excuses, maar ja, eh is uh, ja, best wel een moeilijke naam. En daarvoor horen u Ria Helmig met Het Hetje, Het Hutje bij de Zee. VFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Onderweg zometeen, de Butterflies, de Melody Sisters, maar eerst nu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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat met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 Het mooiste wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen toch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 De gang. Ik ben zo vreselijk bang Toen binnen word wakker Toen binnen word wakker Met de raad, men sprong uit vet en raak Komt het door de hele straat, toen Willem wordt wakker Toen Willem wordt wakker Van de hele trombe land, kwamen stukken in de Het Willem werd beroemd, want nu zingt heel het land Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker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 Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op toernee. Tonia, Tonia, driemaal in de ronde, Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, driemaal in de ronde, Als ik mijn ogen open doe, lag jij me guitig toe.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 up to me. Kan Un... Werden wij een paar? Stonden wij samen op de stoel?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 Als ik je zie, al is het een keer kind of, kind of, kind of drie, maar gaat veel te veel voorbij. Mm -hmm. Wilde hele morgen, ik wil de hele middag, wil ik s avonds bij je zijn, dan.